1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Tijdens de troonswisseling houdt de politie de sociale media scherp in de gaten. Een werklunch zometeen met student Nieuwe Media Thomas Boeschoten... die de politie hierover adviseert. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Teleurstelling en verbazing bij slachtoffers van maagchirurg Nick R. Spanje pakt twee terreurverdachten op en kunstenaar Wim Hofman krijgt de prestigieuze Max Veldhuisprijs. Droog en af en toe zon vanmiddag. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen en donderdag in het midden en zuiden van het land zonnige periode en het wordt wat warmer. Donderdag 19 tot 22 graden. Het Openbaar Ministerie gaat de omstreden maagchirurg Nick R. vervolgen in één zaak, terwijl er 17 aanklachten tegen hem waren. De verdenking is zwaar lichamelijk letsel door schuld. Ja, wat ik zeg, 17 keer aangifte tegen hem gedaan. Hij werd in 2009 ontslagen door het ziekenhuis in Emmen. Want hij zou verantwoordelijk zijn voor het overlijden van zes patiënten... na het aanbrengen van een maagband. Ja, voorbij zit eigenlijk iedereen. We, we snappen... Natuurlijk snappen we dat er, uh, uh, er verschillen zitten in of je wel of niet een uh, uitkering hebt gehad voor uh, schade ofwel het verlies van iemand ofwel uh, ernstig blijvend letsel. Maar je ziet um, dat dat gewoon twee verschillende dingen zijn en dat is heel frustrerend. Er zit iemand binnen die is 42 keer geopereerd um, krijgt nul uh, op het request terwijl er ook een uh, naald in uh, zijn lichaam is blijven zitten en heeft nog steeds de gevolgen daarvan. Dus, dan begrijp ik niet dat een gaasje wel uh, uh, ja, een grove nalatigheid is. Terwijl het inlaten zitten van een, uh, van een naald weer niet uh, wordt uh, gebruikt. Ja, want voor een gaasje wordt die dan wel uh, vervolgd. Een hoop onbegrip. Redacteur Gezondheidszorg rinken van de Brink... waar maar in één zaak vervolgen terwijl er 17 aanklachten liggen. Nou ja, je hoort, uh, hier de, de hoorde hier de advocaat van een aantal van de, van de slachtoffers en nabestaanden die zei ik ben verbijsterd. En eigenlijk is dat wel een heel uh, toepasselijk woord. Het is onbegrijpelijk waarom inderdaad, het laten zitten van een injectienaald... niet uh, een grove nalatigheid of een ernstige fout is... en het laten zitten van een gaasje... Wel. En het is ook onbegrijpelijk dat van die 17 aangifte. dat er 16 uh, ernstige feiten. waarover vier onderzoeksrapporten zijn verschenen. door een hoop deskundige mensen. op grond waarvan de inspectie heeft gezegd. deze dokter mag zijn werk in Nederland niet meer doen. dat vinden we gevaar voor de volksgezondheid. dat ging over veiligheid van zorg. dat daar nu vandaag uh, één vervolging van overblijft op een feit wat ja een gaasje blijft wel eens vaker zitten. Dat is nog niet de ergste fout die gemaakt is. En dat roept eigenlijk nog veel meer vragen op dan nu al aan de orde zijn geweest. Maar bijvoorbeeld ook de vraag is het openbaar ministerie uh, met een zeer beperkte kennis van medische zaken eigenlijk wel in staat om dit soort ontzettend ingewikkelde onderzoeken tot een goed einde te brengen. Zij, hebben, zij zijn geen bariatische chirurgen die zo'n maagoperatie kunnen beoordelen. Dat hebben ze ingehuurd arts in België. Um, ja, en daar moet je dan blind op varen kunnen. En, en kan dat? Um, het roept alleen maar vragen op en het blijft onbegrijpelijk. Ja, ook voor de slachtoffers vragen en daardoor ook uh, woede en zo. Daar gaan we meer uh, van horen. Rikke van der Brink, voor dit moment dank je wel. Ruim een kwart van de huurders in de sociale sector krijgt op 1 juli mogelijk te maken met een forse huurverhoging, want zij wonen scheef. Volgens minister Blok heeft bijna een half miljoen huurders een inkomen boven de 33.000 euro en de meeste daarvan zelfs meer dan 43.000 euro. Die laatste groep kan rekenen op een huurverhoging van maximaal 6,5 procent. De woningcorporaties moeten die informatie over de inkomens opvragen bij de Belastingdienst. Volgens enkele corporaties waren die gegevens onbetrouwbaar. Maar minister Blok schrijft nu aan de Kamer dat de grootste problemen intussen zijn opgelost. Dan naar de uitvaart van de oud-bischop van Breda, Tini Muskens. Die was vanochtend de mis. Muskens was 77, hij overleed vorige week aan een hartstilstand. En hij was bischop van Breda van 1994 tot 2007. En hij werd vooral bekend om zijn uitspraak... dat arme mensen maar een brood moeten stelen als ze geen geld hebben. Contact met Karin Albert. Werd die uitvaart mis goed bezocht, Karin? Hij werd goed bezocht, maar je kunt niet zeggen dat de kerk overvol zat. Hoor. Want er waren 500 stoelen neergezet en die waren niet allemaal bezet. Maar goed, wel goed gevuld. En ook voor op het altaar, daar waren alle bischoppen van Nederland vertegenwoordigd... en het, bij de kardinalen Eik en Simonus... En nou ja, wat ik zelf dan ook alweer een, een, een ontroerend gezicht vond, op de eerste rij zat Montseur Ernst en dat is de voorganger van Muskus. van Hij is inmiddels uh, 96 en uh, ja, loopt iets moeizamer, is verder nog steeds in goede gezondheid. En uh, ja, Muscus kennen we als een, een sober mens. Uh, was dat een beetje terug te zien in de viering? Absoluut. Het was een sobere uh, viering in de zin van weinig bloemen, weinig uh, ja, poeha zou ik bijna zeggen. Uh, er waren lezingen uiteraard, er was een preek. In die preek werd ook stilgestaan bij de eigenzinnigheid van monsieur Muscus. Er werd uiteraard ook gerefereerd aan uh, die uitspraak die jij zelf net ook noemde Jan over dat stelen van een brood. Uh, als je zo arm bent dat je niet meer uh, te eten hebt. En uh, er werd ook gezegd dat, uh, dat zo'n uitspraak insloeg als een bom in Nederland. Uh, er werd ook uh, tussen de regels een beetje aangerefereerd dat uh, dat soort uitspraken... Uh, hij heeft er wel meer gedaan, Muskus, maar die werden nu niet allemaal genoemd in deze preek. Uh, nou, niet, niet, niet voor iedereen even makkelijk waren. Uh, onder andere voor zijn uh, collega-bischoppen. Maar uh, ja, er werd vooral aan uh, de mens Muscus gerefereerd tijdens de hele mis. En na afloop was er ook in zijn geest uh, de mogelijkheid om geld te geven voor de voedselbank. En in die collecten, nou daar vielen heel wat briefjes. Briefjes van 50, van 20, van 10. Het uh, werd goed gegeven voor de voedselbank. Dus ik denk dat wat dat betreft uh, Muscus uh, tevreden zal neerkijken vanuit de hemel. Dan is er nog een uitvaartmis in Breda en daarna wordt hij begraven, heb ik begrepen, in het familiegraf in Elshout. Karin Alberts, dankjewel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De politie in Spanje heeft twee mannen opgepakt... die lid zouden zijn van een Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken... hebben ze hetzelfde profiel als de twee verdachten... van de aanslag op de marathon in Boston. Een man van Algerijnse op afkomst werd opgepakt... in de noordelijke stad Zaragoza. Een andere verdachte is een man van Marokkaanse afkomst. Hij werd uh, gearresteerd in Murcia. En dat is in het zuiden van Spanje. Ja, de nog levende verdachte van de aanslag in Boston heeft een eerste verklaring afgelegd. Die verdachte van 19 raakte bij zijn arrestatie zwaar gewond. Met aan zijn ziekenhuisbed twee aanklagers en drie advocaten bevestigde hij dat hij betrokken was bij het plaatsen van de explosieven bij de marathon van Boston. Hij beperkte zich vooral tot ja knikken. Op één vraag klonk zachtjes nee, schrijft de New York Times. Dat was toen hem werd gevraagd of hij een advocaat kan betalen. Op andere vragen van het korte verhoor knikte de verdachte bevestigend. Over zijn motief is niks duidelijk geworden. Israël zegt dat het Syrische leger chemische wapens heeft ingezet tegen de opstandelingen. Volgens de Israëlische Militaire Inlichtingendienst... zijn bij meerdere incidenten chemische wapens gebruikt. Waarschijnlijk het zenuwgas Sarin... Vorige maand beschuldigde het Syrische regime en de opstandelingen elkaar ervan chemische wapens te gebruiken, maar een onafhankelijke bevestiging daarvan is er niet. Syrië had de Verenigde Naties om een onderzoek gevraagd op de betreffende plek, maar trok dat verzoek later weer in omdat, Syrië in heel Syrië, eh, omdat de VN in heel Syrië onderzoek wilde kunnen doen. Wim Hofman krijgt in september de Max Veldhuisprijs. Dat is een driejaarlijkse oeuvreprijs die wordt uitgereikt door de stichting PC Hoofdprijs. En uh, is bestemd voor een Nederlandse illustrator. Wim Hofman, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wanneer hoorde u het? Uh, gisteren, gisteravond, ja. Toen werd u gebeld. Dat was een uh, grote verrassing. Ja, wat wat, wat vertelden ze u van uw winterprijs of begonnen ze het rapport voor te lezen? Nou, een stukje, een stukje van het juryrapport heb ik gehoord. Uh, maar ik, ik was natuurlijk heel erg beduurd, want ik heb al, al heel veel prijzen gehad. Onder andere ook de Theo prijs van de PC Hoofdstichting. En dat is een prijs, dus ik dacht, nou, er zit alles er wel op. Maar nu, nu kwam dit ook nog. Het is fantastisch. U dacht, die bellen niet meer? Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. U maakt avontuurlijke illustraties. U kiest consequent voor het perspectief van het kind. U verkent grenzen tussen geestigheid en grimmigheid. Beelden die schuren. Komt u dat bekend voor? Uh, ja, maar zo, zo ben ik zelf niet, denk ik. Maar uh, de, zo, zo worden die plaatjes en die, die dingen die ik uh, teken, ja, blijkbaar. Ja. Plaatjes, nou kunstwerken vinden anderen het. Ja, ja, nou ja. Ik ben, ik ben begonnen als iemand die plaatjes tekende. En zo noemden vroeger de uitgevers dat ook. Ja. ja. Maar dan raakte er al gauw kwijt, hoor. De, en die uitgevers zei dan, ja, die zijn zo leuk. Die, die worden op de drukkerij al meegenomen. Oh, is dat zo? Ja, sommige plaatjes heb ik nooit teruggezien. <laughs> nee, dat is dan wel weer spijt. Die moeten nog ergens in Zeeland uh, rondzwerven. Ja, want, nou, niet uh, alleen in Zeeland, hoor. Nee, nee. nee, nee. Verder Krijgt u veel reacties van verder buiten? Ja, natuurlijk, ja. ja. Nee, dat, uh, nee mijn, mijn boeken zijn ook wel vertaald, maar ook van, vanuit België, ja. Dat kennen ze ook, want ik ben in België begonnen eigenlijk. Oké, okay. oh, dat wist ik niet. Ja. Nou, u doet heel veel, hè? U, doet, uh, niet, u maakt niet alleen illustraties, u schrijft ook boeken, u doet poëzie, u schildert. Uh, ja. Ja. Uh, waar laat u het allemaal? Dat weet ik ook niet. Nee, dat is, dat, uh, dat is inderdaad zo. En deze prijs dwingt tot, tot een beetje terugkijken. En dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk wel heel veel gedaan. En dat is natuurlijk heel prachtig als men dat waardeert. Je, je vergeet zelf een heleboel. Maar dat, uh, blijkbaar wordt je gevolgd. Ja, en 60.000 euro. Gaat u het ophalen in september? Ja, hè? ja natuurlijk. Ja, het, is een, het is een immens bedrag. Door, uh, ik weet niet of u illustratoren kent, maar dat, dat is hard werken. Ja, ja, Nou, u gaat gewoon door, hè. Nou, ik dank u wel voor de, ja. uh, dat u even aan de lijn wilde komen, meneer Hofman. En gefeliciteerd nogmaals. Ja, bedankt, hoor. Oké, okay. dag. Sport. De beste clubs van Duitsland en Spanje vanavond trappen ze af... in de halve finales van de Champions League. Arjen Robben neemt het met Bayern München op tegen Barcelona. En ja, de grote vraag is of Lionel Messi in München aan de aftrap staat. Hij lijkt uh, toch hersteld van een hamstringblessure. En Bayern-trainer Joep Heinkes, die gaat er dan ook vanuit dat Messi speelt. Wat ik zo in de uh, Spaanse medien gelezen heb en gehoord heb... dan is het zo dat uh, Messi... Uh, Normaal traineerd had dat hij van aanvang aan spelen werd. Ja, vanaf het begin. Zowel Bayern als Barcelona jaagt op zijn vijfde Europese hoofdprijs. Het duel tussen Bayern en Barcelona is vanavond in zich heel te volgen hier op Radio 1. In een extra uitzending van Langs de Lijn vanaf half negen. Trainer Gertjan Verbeek van AZ is door de commissie van beroep geschorst voor twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk voor zijn uitlatingen over de aanklager betaald voetbal. Verbeek zal vrijdag het duel tegen Jereveen vanaf de tribune moeten bekijken. Verbeek liet zich in februari negatief uit over de aanklager betaald voetbal en noemde de onder meer respectloos, denigrerend en neerbuigend, maar vooral verschrikkelijk en subjectief. En dan nog meer voetbal, want diezelfde aanklager... heeft besloten geen vooronderzoek te starten naar Alfred Finbogason van Heerenveen. IJslander zou in de wedstrijd tegen Ajax hebben nagetrapt richting Christian Palsen. Het is 12 minuten over En u krijgt nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Teleurstelling bij de slachtoffers van maagchirurg Nick R. Het Openbaar Ministerie gaat hem in één zaak vervolgen... terwijl er 17 aanklachten tegen hem waren. Ruim een kwart van de huurders in de sociale sector... krijgt op 1 juli mogelijk te maken met een forse huurverhoging... want ze wonen scheef en volgens Israël gebruikt Syrië chemische wapens. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met student Nieuwe Media Thomas Boeschoten. Hij adviseert de Amsterdamse politie bij het screenen van de sociale media op de dag van de troonswisseling volgende week. Voor onze serie in de praktijk zijn we in TBS-kliniek Oldenkotten. Een van de patiënten daar is Mercedes. Zij heeft dwanggedachten die haar een gevaar maken voor haar omgeving en voor haarzelf. Ja, die gedachten zijn te erg. En dan. Toch tot rust te komen, heb ik mijn hoofd in de muur bonken... om toch tot een beetje rust te vinden. En dat lukt ook wel. Toen dus dat gedaan. En toen ben ik tot rust gekomen. ben ik toch naar bed gegaan. Redelijk kunnen slapen. Dus toen, uh, ja. En toen half twee is De stelling dan, het is goed voor de advocatuur... dat Moskovits uit zijn ambt is gezet. Bent u het daarmee eens of onheens? SM's dat naar 7070. 70.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 Nog een week en dan hebben we een koning. Op alle fronten is Amsterdam goed voorbereid op die troonswisseling. Zo houdt de politie Amsterdam met een apart team... ook de sociale media scherp in de gaten. Een van de adviseurs van de politie is Thomas Boeschoten. Hij is student Nieuwe Media in de Universiteit van Utrecht. En uh, hij werd door Job Cohen bij de commissie gehaald... die de rellen in Haren onderzocht. Hij was ook verantwoordelijk voor de ondertitel van dat rapport van Cohen... en dat weten we allemaal nog. <lacht> YOLO! You only live once. Goede titel, hè? Ja, fantastisch. Thomas, welkom. Dank um, je wel. Je bent een veelgevraagd sociaal media deskundige. Gisteren was je in de weer in Leiden. Uh, ja. naar die doodsbedreiging aan het adres van een leraar op ja. die site 4chan. Mm -hmm. um, begrijp je dat dat door één door zo'n bericht heel Leiden in reparoer is? Uh, ik kan me dat best wel goed voorstellen, ja. ja. Met name omdat, kijk, bedreigingen die zijn aan de orde van de dag, die gebeuren eigenlijk overal de hele tijd. Het, uh, het is op zich niet zo raar, behalve. Dreigingen die zo gedetailleerd zijn en deze jongen die had zo specifiek een doel en een plaats en een, uh, en een moordwapen en uh, nou ja, alles bij elkaar maakte dat ik dit wel, ik begrijp die paniek wel. Ja, maar nou ja, goed, aan de andere kant uh, kan het ook iemand zijn die dat allemaal even vergaat, die informatie en dat in één tweetje zit en uh, ja. Uh, ja, ja, ja, klopt is het gevolg dan? Klopt. Hoe weet uh, je nou hoe, hoe, ja, of dat nou uh, echt iets is of dat niet? is het punt op het moment dat de politie uh, dit laat gaan en denkt, maar het zal wel niks zijn, wat heel waarschijnlijk is. Maar ja, op het moment dat je het laat gaan en het wordt toch iets... Ja, dan, dan heb je echt een probleem. Ja. Namelijk, uh, je hebt gezien, maar je hebt niks gedaan. Ja. Uh, maar goed, het is heel moeilijk om zo'n inschatting te maken. hoor. Maar ja, ik snap dat ze het zeker voor het onzeker. Maar hebben. goed, jij zit, jij zit heel veel op het internet. Ja. Uh, voor je studie en sowieso, omdat mm -hmm. je daar belangstelling voor hebt. Uh, ik kan me voorstellen dat je wel vaker berichten ziet... Van, waar je even je wenkbrauwen fronst, maar Klopt. dan niet onmiddellijk de politie belt. Nee, in de meeste gevallen uh, weet, weet je het op waardes, schat en denk je, nou ja, het zal wel niks zijn. Maar dit was echt een ander bericht dan zo'n 13 mm. zo uh, in docijn uh, dreig tweet die je de hele dag voorbij ziet komen. Ja. Dus in die zin snap ik het. En uh, je, bijvoorbeeld de auteur van het bericht, die deed echt zijn best om anoniem te blijven. Dus die is echt gewoon, uh, die is achter een proxy gaan zitten. Wat, ik zal het even kort uitleggen wat het is. Dat betekent dat je probeert om ervoor uh, te zorgen dat mensen jou niet kunnen achterhalen wie jij bent. En uh, dus eigenlijk een soort omleiding als het ware. Dus iemand, laten we zeggen, die in een opwelling doet, bijvoorbeeld ik. Ik weet ja. helemaal niks van die uh, techniek allemaal. Die, dan ja. zou je zo'n berichtje plaatsen en dan kan je onmiddellijk achterhalen dat ik het ben. Ja. Uh, dus, dit is doelbewust iemand die van tevoren heeft bedacht: ik moet zorgen dat ik niet traceerbaar ben. Ja, in alles, ja en in alles in zijn hele bericht uh, klonk uh, eigenlijk voort dat hij er al wat langer over nagedacht had. Dus dat het niet een opbelling was. Mm. En dat, uh, ja. Uh, eigenlijk sinds haar is er natuurlijk heel veel aandacht he, voor die sociale mm -hmm. media. En met name ook de rol daarbij uh, bij potentiële ordeverstoringen. Mm -hmm. uh, nu, dus in Amsterdam, een heel speciaal team. Is dat een goed idee eigenlijk? Ik vind het een buitengewoon goed idee, zeker. En, en wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zitten mannen of vrouwen de hele dag achter zo'n computer? Ja. De ene houdt Facebook bij en de ander Twitter? En... Ja, nou, bijvoorbeeld. Uh, kijk, ik, kan, ik moet heel even één ding corrigeren. Ik ben niet echt adviseur. Ik heb een aantal lezingen gegeven bij de politie. Maar om me nou adviseert te noemen is een beetje te groot. Maar goed, uh, als ik uh, ter, terug ga naar je vraag. Um, ja, er zitten gewoon mensen zitten de hele dag te monitoren. En die gaan dat dan duiden. Dus dat betekent er komt een dreiging opzetten. Uh, ze zien iets gebeuren. En dan vervolgens dan gaan ze de risico-inschatting maken. Moeten we hier iets mee of niet? Kunnen we het lekker laten gaan? Of moeten we het hogerop? Moeten we vervolgstappen nemen? Ja. Uh, en waar, waar letten zij dan op? Wat, wat heb je hen verteld in die, uh, in die introductielessen? <laughs> nou, uh, ik heb ze vooral verteld op wat je, dat je na moet denken over waar het gebeurt. En wat ik daarmee bedoel is, uh, je kunt de hele dag naar Twitter kijken... maar als je alleen naar Twitter kijkt, dan zie je dus niet wat er op Facebook... en op bijvoorbeeld 4chan gebeurt. Dus je moet je altijd afvragen, waar vindt het gesprek of waar vindt het plaats? En wat, uh, wat de rol van de sociale media een beetje nuanceert... is dat het meeste buiten de sociale media plaatsvindt. Namelijk gewoon in de kroeg, op de voetbalclub, et cetera. Maar dat ja. moet je vooral niet vergeten, weet je het is, Sociale media zijn een topje van de ijsberg. Het ja. kan, kan ergens op wijzen... Maar het laat ook vooral heel veel niet zien. Dus je zegt eigenlijk, je moet ook gewoon, nou ja, als mensen onder het volk uh, hebben lopen, agenten die ja. dat soort dingen opvangen, van hé, hey, er ja. is wat gaande. Of... En Het voordeel is dat ze daar al wat, wat meer ervaring mee hebben. Dat is het reguliere politiewerk. Sociale media is een beetje nieuw. Ja. Maar het is een illusie om te denken dat in de sociale media... elke ramp zich laat aankondigen, bijvoorbeeld. Ja. Dus. Maar dat, dat is dus een van de tips die jij geeft. Uh, focus nou niet alleen maar op die sociale media. Zeker. Ja. En, en wat nog Kijk meer? Verder. Wat heb je ze nog meer verteld? Uh, wat heb ik ze nog meer verteld? Nou ja, bijvoorbeeld uh, op het moment dat je iets ontdekt... hoe kan je dan sociale media gebruiken om te interveneren? Hoe kan je bijvoorbeeld iets, iets gaan doen? En, uh, en dat is bijvoorbeeld een sms uitsturen van... jongens, er is niks aan de hand om kan, doorlopen? Kan. Uh, dat, kijk, dat is het lastige. Dat begint altijd met een goede inschatting maken. En op het moment dat je een goede inschatting hebt van wat er aan de hand is... dan pas kan je iets doen. En daarbij komt dus weer te kijken... Ja, wat zie je op sociale media, wat zie je niet? Kijk, een tweet op het moment dat ik... En dat dat lijkt weer een beetje op die bedreiging. Hè? Op het moment dat ik zeg van... Uh, nou, ik vind maar niks, ik uh, schiet iemand een kogel door zijn kop. Dan kan dat heel bedreigend klinken. Behalve als je weet dat ik cabaretier ben, bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou ja, en dat soort culturele kennis heb je nodig... om een goede inschatting te kunnen maken. En als je die inschatting hebt gemaakt... dan kan je erop inspelen. Bijvoorbeeld zoiets kan je met een grapje bijvoorbeeld oplossen. En iets anders dat heeft weer nodig dat je een pagina uit de lucht haalt. Bijvoorbeeld omdat daar iets ontstaat wat echt evident gevaarlijk is. Dus dan kan je repressief erop knallen. Ja. En ik heb ook gezegd tegen de politie... denk na, brainstorm, over of je altijd als politie naar buiten moet treden. Dus hoi, hier zijn wij als politie Amsterdam, bijvoorbeeld. Of uh, moet je ook nadenken over andere strategieën. Ja, en dat is dan bijvoorbeeld? Nou, dat, uh, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je... Um, een grapje maakt, maar dat je niet per se zegt dat je van de politie bent. Nee, precies. Dat je gewoon een van de jongens bent die dat dan doet. Overigens, het is volledig aan de politie hoe ze dit gaan aanpakken. Ik geef af en toe een lezing, maar dat betekent niet dat... dat dit het beleid van de politie is. Nee, dat is heel duidelijk. Kom als je bent bescheiden, ik hoor het. Heel goed. Kom zo even bij je terug. Met dat in de gaten houden van de sociale media... kan de politie natuurlijk wel wat hulp gebruiken. Een van die hulpmiddelen kan bijvoorbeeld Dent zijn. Ontwikkeld door Richard Strongman. En die is nu aan de telefoon... Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is Twitcident? Nou, Twitcident is een nieuw instrument om sociale media te filteren... en daarmee de veiligheid te vergroten. Um, ja, Twitcident is met name in het verleden ingezet bij grootschalige evenementen. En wat we daar zien is dat er ontzettend veel berichten ontstaan op sociale media. Bijvoorbeeld Twitter. En dat ordehandhavers toch wel moeite hebben om die stroom van berichten te volgen... en daar de meest relevante informatie uit te halen. Oké, okay. maar je zet een aantal kenwoorden in dat Twitch-ident, ik noem maar wat vechten. En zo gauw dat heel vaak uh, wordt, uh, wordt gesignaleerd, dan zou het wel eens kunnen zijn dat er iemand wil gaan vechten. Dat klopt. Ja, we hebben, enorm, we hebben een flink aantal woordenlijsten uh, voor verschillende risico's of potentiële incidenten die zouden kunnen voorkomen. En op het moment dat we daar het verkeer zien toenemen op sociale media... Uh, ja, dan, wordt de, uh, dan worden overheidsinstanties gesignaleerd en dan kunnen ze gaan, uh, gaan acteren. Ja. Maar, maar ja, we, we hebben net van Thomas geleerd dat het niet allemaal op de sociale media gebeurt. Nee, het is een van de manieren om uh, betere informatie te krijgen. Ik, ik ben het absoluut met Thomas eens dat het belangrijk is om ja, je informatiepositie te versterken door middel van meerdere middelen. Uh, wat we wel zien is dat het toch wel lastig is om goede informatie uit de sociale media kanalen te halen. En dat, uh, ja, dat ordehandhavers handpaten nodig hebben om dat te doen. En wordt het ingezet eigenlijk op 30 april, weet je dat? Uh, ja, overheidsinstanties zetten, zullen Twitsident inzetten uh, op 30 april. Uh, ik kan alleen geen uitspraken doen over waar het dan precies uh, ingezet wordt. Ja, dat snap ik. En dankjewel dat je even in de telefoon kwam. Richard Strongman is dat. Thomas Boeschoten, is dit een goed uh, hulpmiddel? Uh, Twitsident is technisch een prima hulpmiddel, denk ik. Uh, ik ken het niet heel goed. Volgens mij focust focus Twitsident zich voornamelijk op de woorden... die echt met dreigingen te maken hebben. Het nadeel daarvan is dat je wel moet snappen dat dat niet het enige is wat je ziet. Dus uh, als je alleen maar bedreigingen ziet, dan kan je wel eens denken... oh, het gaat helemaal verkeerd. Maar ja, je, dat is wel wat er uitgefilterd wordt. Maar goed, daar ken ik Twitchident ook niet goed genoeg voor. Maar wat vooral men moet realiseren is dat Twitchident is, is perfect als startpunt. En daarna moet je dus de vervolgstap gaan maken naar de wijkagent... die er meer over weet. Bijvoorbeeld het moment dat je ergens op gewezen wordt. Nou ja, waar moet je dan zijn om de echte, de echte informatie te krijgen? Ja. Zeg maar. Met wie moet je praten... Uh, et ja. wat gebeurt op straat. Even nog over die politie zelf, hè? want uh -huh. die moeten dit allemaal straks... Uh, die, dus die hebben naar jou geluisterd, en die ja. hebben dat en uh, nou ja, ja. Die, die zijn er helemaal, helemaal druk mee. Uh, TNO-onderzoeker Arnoud de Vries, die zegt... Uh, uh, ja, uh, als je kijkt naar de, naar de samenstelling bij de politie... dan zie je dat dat een, een mbo-organisatie is... Uh -huh. met voornamelijk mannen van boven de 50. Ja. Uh, met andere woorden, die, die, ja, die zitten daar misschien helemaal wel niet goed in. Nou ja, ja uh, ik heb laatst een brainstorm gehad met de politie... en het viel mij op dat er... Uh, Inderdaad, mannen boven de vijftig waren, maar ook een aantal jonge, jonge lui. En uh, het viel me eigenlijk, ja, het valt me eigenlijk wel mee. Ik heb het idee dat uh, de politie die haalt ook kennis... Uh, de organisatie binnen als dat nodig is. Dus ja, maar volgens mij valt het wel mee. Ja. Maar goed, uh, ja... Nou ja, en de politiebond ACP, hè, vandaag mm -hmm. in de Volkshand... Uh, dat gaat dan over de, de Groningen politietop. Ze zeggen het vertrouwen is helemaal weg... omdat agenten niet geloven in het lerend vermogen van de politietop. Um, uh, dat gaat ook over een aanbeveling in jullie rapport. Hè. Kan, je, wat, kan je daar iets bij voorstellen? Nou, ik, dat, dat vind ik lastig. Ik weet daar gewoon niet genoeg vanaf om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar, maar zou het kunnen zijn dat ze denken... Van, nou, wij, wij weten toch wel hoe het allemaal moet... en ja, al die adviezen is allemaal leuke en maar we gaan toch gewoon op onze oude. Manier? Nou, wat mij is opgevallen... wat ik wel weet van de politietop, laat ik het dan zo zeggen... Ik ben bij een aantal bijeenkomsten geweest, en uh, daar werd mij ook gevraagd om iets te vertellen over uh, het rapport. En uh, mijn, mijn beeld bij de commissie vooraf was dat op het moment dat je zo'n rapport schrijft, en zeker als het heel dik is, want het is 400 uh, of nee, nog veel meer, het zijn heel veel pagina's, dan heb je het idee dat zoiets in de onderste la belandt en dat er nooit meer naar gekeken wordt. Nou, ik kon niet zo on, onjuist zijn, zeg maar, als, uh, als dat. Mm. Wat mij opvalt is dat echt uh, de complete politietop... echt eager is om te leren van dit rapport. Ze organiseren bijeenkomsten met politieleiders, met korpschefs... met de top van het ministerie, met de top van de gemeente. Ik heb me echt verbaasd op een positieve manier... over hoe dit rapport omarmd wordt en hoe ze er proberen uh, van te leren. Dus in die zin... Ja. Misschien staat eigenlijk wel een antwoord op je vraag. En, en misschien je dus wel dus gewoon de op, op de bureaus in Amsterdam ook ligt met haar in het achterhoofd. Dan ja, we kijken dat dat niet uh, hier gaat gebeuren. Op de, nou, ja, ja al, al weet men in Amsterdam heel goed en dat ook terecht. dat haar in Amsterdam niet echt te vergelijken zijn, natuurlijk. Nee, nee. is, uh, kijk, in haren was het de, dat, nou ja, er ontstond iets mede dankzij uh, jongeren en hoe die sociale media gebruikten. en daar moesten ze op ageren. En in Amsterdam weten ze natuurlijk gewoon. Wat er komt, ze hebben er jarenlang ervaring mee. En ze zien sociale media vooral als een hulpmiddel om. Dat beter in te schatten ja. en he, om het daar gelijk van te komen. Um, op het parol uh, wordt nog gemeld dat er een, een nieuwe app is uh, te downloaden vandaag. Ja. Uh, daarop kan je precies zien waar de drukte is. He. De mensenstromen ja. in Amsterdam. Ja. Um, nou ja, mensen moeten hem maar even gaan opzoeken. De Nationale Politie <lacht> heeft die app uitgebracht uh, om de mensenstromen dus op 30 april in kaart te brengen. Weet u in ieder geval waar u niet langs moet lopen om uh, nog een beetje op de plek van bestemming uh, te komen. <lacht> Thomas, dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week kijkt Maarten Bleumers hoe het eraan toegaat... in de Gelderse TBS-kliniek Oldenkotten. Het is een van de drie TBS-klinieken... die de bezuinigingen van staatssecretaris Steven misschien niet overleven. Vandaag maakt Maarten kennis met Mercedes, een van de patiënten daar. Ze geniet binnen de kliniek behoorlijk wat vrijheid. En daarom mag ze bijvoorbeeld werken met de dieren die Oldenkotten heeft. Maar voordat Maarten haar ontmoet, hoort hij de begeleiders over haar praten. Kijk maar even 8. En ze kan tot? Oh. 10. Vandaag was het nog 10. Nee. Mag ik vragen waar deze cijfers over gaan? Nou, ze, ze heeft hier zoals doen met thermometer eigenlijk. Om te kijken hoe, hoe ze zit met haar gemoedsstoestand eigenlijk. Uh, Agressieve gedachten en dat soort dingen. En bij 8 is het uh, vrij hoog. Dan wordt ze achter de deur ge, gehouden. Met de deur op slot. En vandaag heeft ze 10 gehaald. En dat is dus. Uh, dan kreeg ze ook een afdelingsadres. Heeft die heel groot? Mercedes neemt me mee naar haar kamer. Dank je wel. Nou, Ik wou net zeggen, het eerste wat opvalt is de, de piepende kavea. Ja. ja, dat is mijn huisdier. Dat is uh, mijn maatje. Ja. De 36-jarige Mercedes zit al acht jaar in Oldekotten. Daarvoor zat ze drie jaar in een psychiatrische instelling. Maar daar had ze het gevoel dat ze haar niet verder konden helpen. Ze heeft toen iemand bedreigd en tbs gekregen. Dwanggedachten maken haar agressief en gevaarlijk voor zichzelf en haar omgeving. Ben je erg om ervoor voor te zorgen, je bent erg verantwoordelijk voor. Het is wat levendig in je kamer, het is gewoon gezellig. In de met dierenposters behangen kamer vertelt ze dat ze het gevoel heeft... dat ze die gedachten in een instelling makkelijker in bedwang kan houden. Hier heb ik ook vaak die gedachten, dan ga ik op mijn kamer, gaat de deur op slot... en dan mag ik alleen maar af als een man werkt en die begrijpt me dan... en dan kan ik het veilig houden als dat werkt. Ja. Want je zegt dat alleen maar als een man werkt? Ja, want het is meestal naar vrouwen gericht. Dus noemde dat uh, ja. Vannacht was even moeilijk, begreep ik. Ja, die gedachten werd te erg. En dan toch tot rust te komen, had ik heb mijn hoofd in een muur bonken... om toch tot een beetje rust te vinden. En dat lukt ook wel. Hm. Dus ik dat gedaan. En toen ben ik tot rust gekomen, ben ik toch naar bed gegaan. Redelijk kunnen slapen, dus toen, uh, ja. Dieren spelen heel duidelijk een belangrijke rol. <laughs> ja, zeker. Je verzorgt ze buiten ook, hè? Ja, buiten op mijn werk. Dus we mis... gaan kijken daar. Natuurlijk, kan, geen probleem. Heel benieuwd. Ik ben Gloria Delgado Rodriguez. En mijn functie is sociotherapeut binnen de psychotische autismevriendelijke afdeling binnen Olcotten. Gloria werkt dus iedere dag met mensen die iets hebben gedaan. waarvoor ze minimaal vier jaar in de gevangenis hebben gezeten. Anders kom je namelijk niet in aanmerking voor TBS. Ze moet vaak aan haar omgeving uitleggen hoe ze daar kan werken. Want de meeste mensen hebben toch een duidelijk beeld van de TBS-patiënt monsters, alles afhalen, hakken en volpompen en nooit meer vrijkomen. Terwijl ook heel veel hulpbehoevende mensen zijn. Dus op een afdeling zie ik gewoon Pietje, Klaasje of Jantje. Zie ik zoals die is. En dan pas ooit, als ik denk dat ik iemand ken... dan pas ga ik de dossiers in. Dat is mijn manier van prettig werken. Ik ben hier trots op dat ik dan mensen toch kan helpen... In het gezonde stuk. En dat er niet allemaal monsters zijn. Niet allemaal helemaal uh, lekters uh, of mensen met Napoleon hoedjes. Uh, of... Maar ook mensen die gewoon puur vanuit hun ziektebeeld een onvermogen of een onkunde hebben. En daar hulp in nodig hebben. Ik laat je even een beetje snuffelen? Hey. Wie twee kavias? zitten oh. nu bij elkaar. We gaan kleintjes krijgen. Dat de bedoeling. Ja, hartstikke lief. Echt, maar wat euh... doe jij met ze? Schoonmaken en koelen. Wat betekent dat voor jou? Ja, dan kom ik helemaal tot rust. Echt uh, de stress valt van je af. En het doet je echt goed. Echt, uh, ja. Is het onderdeel van jouw behandeling? Uh, officieel niet, maar het werkt wel. Ik heb eigenlijk echt niet echt meer behandeling. Ik ook uitbehandeld. De bedoeling is, uh, als we open blijven... dat ik hier moet blijven, dus van mijn leven. Gewoon, uh, ik red het buiten niet. En hier heb ik ontspanning, hier heb ik mijn rust. En hier gaat het gewoon goed. Dus... Hi, hallo. Als we buiten bij de geiten staan, kunnen we de velden aan de andere kant van het hek zien. En vraag ik Mercedes of ze toch niet uiteindelijk daar wil zijn. Nee, absoluut niet. De buitenwereld is heel moeilijk voor mij. Ik, ik, ik, ja, het is heel bedreigend. En, en, ja, dan gaat het fout. En dat wil ik niet. Dus daarom is dit echt een veilige wereld voor mij.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 Geef u op via lunch@ncrw.nl En misschien komen onze experts u wel te hulp. Lunch ncrw.nl. Ja, die heb ik genoteerd, hoor. lunch at Het is half twee geweest. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal door Ad Megens. Ruim een kwart van de huurders in de sociale sector... krijgt op 1 juli mogelijk te maken met een forse huurverhoging... omdat ze scheef wonen. Volgens minister Blok heeft bijna een half miljoen huurders... een in inkomen boven de 33.000 euro... De meeste daarvan zelfs meer dan 43.000 euro. Die laatste groep kan rekenen op een huurverhoging van maximaal 6,5 procent. De Franse president Hollande zegt dat de aanslag op de Franse ambassade in Libië... niet alleen gericht is tegen zijn land, maar tegen alle landen die strijden tegen het terrorisme. Hij gaat ervan uit dat de autoriteiten alles in het werk stellen om de daders te berechten. Vanochtend ontploft een autobom bij de ambassade. Twee bewakers raakten gewond. De verdachte van de aanslag in Boston heeft een eerste verklaring afgelegd. De 19-jarige raakte bij zijn arrestatie zwaar gewond. In zijn ziekenhuisbed bevestigde hij dat hij betrokken was... bij het plaatsen van de explosieven tijdens de marathon. Hij beperkte zich vooral tot ja knikken. Eén keer zei hij nee toen hem werd gevraagd of hij een advocaat kan betalen. En Tommy Wieringa schrijft volgend jaar het Boekenweekgeschenk. Wieringa brak in 2005 door met Joe Speedboot. Het boek werd genomineerd voor alle grote prijzen... en bekroond met de F. Bordewijkprijs. Dit voorjaar presenteerde hij de televisieserie De Grens voor de VPRO. En volgend jaar is het thema van de Boekenweek reizen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB ah, verkeersinformatie hier is Kees Kwaks. File staat op de A20, vanaf Gouda naar de Hoek van Holland. Tussen knooppunt De Brechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Zo'n ongeluk gebeurt, twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van der Berg. Gisteren werd de naam van Bram Moskovits definitief van het tableau geschrapt... omdat de strafpleiter zich niet aan de regels hield. Die straf kreeg hij opgelegd door zijn eigen collega's. Want advocatuur controleert zichzelf. Staatssecretaris Steven wil daar graag verandering in brengen... want hij twijfelt aan de onafhankelijkheid van de beroepsgroep. Volgens advocaat Gerard Sprong heeft de zwaarte van de sanctie hiermee te maken. Paul Witteman vatte het zo samen gisteravond. Oh. U denkt dus dat het zou kunnen dat dit Hof van Discipline laat zien... kijk eens, wij kunnen heus wel streng zijn... zodat de overheid niet denkt, we moeten nog een toezicht bovenstellen. Is ja, dat, is heer, dat heer, wat u heer, beweert? Heer, nou, beweren, ik sluit dat zeker niet uit. Is het terecht dat deze zware straf aan Moskovits is opgelegd? En wat betekent deze zaak voor het imago van het strafrecht en het vertrouwen in de advocatuur? Ik praat erover met Geertjan van Ooster, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Meneer van Ooster, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van het u mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Een slager kan prima zijn eigen vlees keuren. De, wij, wij, wij wel, ja. Ja, dus de politiek bemoeit zich te veel met mij en mijn collega's. Ja. Ik zal Moskovits gaan missen in de rechtbank. Ja hoor. Goed, dan de stelling. En ik roep onze luisteraars op om te reageren. Het is goed voor de advocatuur dat Moskovits uit zijn ambt is gezet. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. De website www.stand.nl staat wagenwijd open voor uw reacties. En u kunt ook twitteren hekje standpunt, eens of oneens. En eh, stemmen en reageren kan ook via de nieuwe standpunt.nl-app... en die is gratis te downloaden. Wat zegt u tegen de stelling, meneer Van Oosten? Het is goed voor de advocatuur dat Moscovici uit zijn ambt is gezet. Eens of oneens? Nou, met alle respect voor de bedenken van uw stellingen... maar deze stelling is mij een beetje te rellerig. Hè. Veel te veel op de persoon toegespitst. Want het gaat mij niet om die forse sanctie die aan Bram is opgelegd... maar veel meer om het feit dat de advocatuur, ik zou bijna zeggen... weer eens heeft laten zien dat het wel degelijk beschikt... over een deugdelijk, een heel streng en perspectief tuchtrechtstelsel. Dus de stelling van uh, de staatssecretaris Teven dat wij hier niet toe in staat zouden zijn... die wordt wat mij betreft helemaal gelogen straft. Mm. Um, maar wat ik kan me toch ook voorstellen dat u als advocaat het ook niet prettig vindt... dat een collega van u de regels aan laars laat wat, wat hier dus gebeurd is. Nee, dat vinden we ook niet. En daarom hebben we daar ook een heel stelsel voor opgetuigd. Met, met dekentoezicht en de Raad van Discipline en de Hof van Discipline. En ja, die weten echt de gevallen wel eruit te vissen als het nodig is. Nou, maar als die advocaat dan aan Moscoviets is en wij bedenken zo'n stelling... dan, dan zegt u toch, ja, die stelling gaat niets te ver. Nou, ik vind het lastig om op deze individuele casus in te gaan. Maar kijk, ik wil de discussie liever wat breder trekken... dat ons tuchtrecht wel degelijk deugt. Ja. Maar goed, we gaan, ik, ik beloof u, daar komen we zometeen zeker op terug. Want u, ja. uh, u wilt graag die zaak van Teve aankaarten, uh, aan uh -huh. natuurlijk. Gaan we zo doen. Toch nog even, want er zijn ook collega's van u geweest... Uh, die toch hebben gezegd, ja, Moscovits beschadigt onze, onze beroepsgroep. Kijk, het is natuurlijk altijd slecht als een, een collega uit het vak uh, wordt gezet. Dus in die zin is het altijd slecht voor de beroepsgroep. Maar het is ook goed dat de beroepsgroep laat zien... dat we uh, bepaalde praktijken niet tolereren. En dat is hier voldoende gebeurd, in alle openbaarheid ook. Ja, dat mag je wel zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Um, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, we missen nu eigenlijk een hele goede strafpleiten... vanwege wat administratieve regeltjes. Nou, ik denk dat dat wat gechargeerd is uh, allemaal. Het is ontegenzeggelijk een zeer getalenteerd en een zeer goede strafpleit. Maar ook voor dat soort uh, collega's geldt... dat ze ook de andere kant van de praktijk ook niet uit het oog moeten verliezen. En dat lijkt uh, in deze zaak wel gebeurd te zijn. En, en dat cliënten uh, klagen, oh, oh, dat is natuurlijk, ja, lijkt me een doodzonde in, in uw uh, wereld. Nou, een doodzonde. Kijk, er zijn altijd wel klanten die, die zullen klagen. Dat is niet, dat is niet vreemd, Dat het gaat om waarover ze klagen. En waar, waar hierover geklaagd is, ja, dat zijn uh, zaken die niet hadden mogen gebeuren. Nee, dat hoort niet. Goed, dan uh, de advocatuur. De enige beroepsgroep die zichzelf controleert. Is dat eigenlijk niet heel lastig in een beroepsgroep die juist bezig is... om de grenzen van wet en regels op te zoeken? Nee, dus eigenlijk dat kan niet anders. Als je bedenkt dat eigenlijk het allergrootste deel van de, de procedures die wij voeren, die zijn direct of indirect tegen diezelfde overheid gericht. Dan kan je denken aan strafzaken, maar ook aan bestuursrechtszaken, tegen gemeente, overheden. Um, dus wij moeten frank en vrij kunnen optreden tegen die overheid. En we moeten niet het idee hebben dat die overheid gaat bepalen hoe wij ons werk moeten gaan doen. En dan ontkomen wij niet aan om onszelf te keuren. Dat moeten we wel streng doen, dat ben ik helemaal eens met iedereen. Maar niet um, daar een, een of andere college bovenop zetten die... Uh, buiten de advocatuur staat en uh, de advocatuur gaat controleren. Ja. Dat noemt uh, collega Spong niet onterecht het uh, Chinese model. Het is gewoon griezelig. Ja. Ja, dat is inderdaad wat Teven wil. Hey, je hebt die deken dan, die in feite daarvoor is. om, om dat allemaal te faciliteren. Dat ja. onderzoek en zo. En daar wil hij nog iemand boven zetten. Ja, dat wil hij. En uh, kijk, de Orde heeft zelf onderzoek laten uitvoeren. eerst door dokters van Leeuwen. en later door meneer, uh, door meneer Hoekstra. En hier is er dus plots gekomen dat het tuchtrecht gaat. Eigenlijk heel goed. Het kan beter. En al die verbeteringen die kunnen prima uh, uh, zich afspelen binnen dat uh, Ordeverband waarin het zich nu ook afspeelt. Ja. ja, want Hoekstra heeft toch volgens mij wel gezegd... dat er nog wat een en ander schort aan het toezicht. Hè? Ja, zeker. Het kan transparanter. Hè. We kunnen veel duidelijker maken hoe we dat, uh, hoe we dat doen. Het kan wat proactiever worden opgetreden. De dekens kunnen daarbij ook best wat meer ondersteuning gebruiken. Ook het financiële deel van de praktijk kan beter worden gecon uh, gecontroleerd. Nou, al die zaken die zijn opgetuigd en die worden ook verder opgetuigd... daar zijn we ontzettend goed mee op, op, op weg. Nou, en, en Hoekstra pleit voor meer toezicht op de advocatenkantoren... Ja, ja, dat een... toezicht. ja, dat is toevallig. Nou, ik kreeg toevallig vandaag een, een mailtje van de Amsterdamse deken... waarin hij aankondigt dat alle kantoren binnenkort bezocht zullen... worden door iemand van de Raad van Toezicht en, uh, en een financiële man of, of vrouw... die komen in gesprek met je voeren, maar die trekken ook een paar dossiers uit de kast... en die gaan kijken of jij je werk goed doet. En wat zijn dat voor mensen die dat doen? Dat zijn uh, iemand van de Raad van Toezicht, dat zijn collega-advocaten... en er worden dus financiële mensen ingehuurd uh, die, die die expertise hebben. Ja, Maar goed, daar gaan we weer. Dan zijn dat dus advocaten die dat doen. Ja. En ik, ik, ik zie nog niet gebeuren dat een advocaat tegen een andere advocaat zegt... joh, jij hebt de zaak niet in orde, want die heeft de kans... dat u dan volgende keer bij hem op de stoep staat. Nee hoor, dat, dat moet dus bijna zeggen... ja, nu heeft u die zaak Moscovits hier als aanleiding gezien... om dit gesprek te gaan voeren. Nou, dat is ook allemaal het algemeen... Uh, collega-advocaten die dit snoeiharde oordeel hebben uitgesproken. Dus dat kan wel degelijk. En dat is ook de reden waarom u ja zei tegen die, uh, die, tegen die, die keuze van... Uh, een slager kan prima zijn eigen vlees keuren. Ja, in het algemeen is dat natuurlijk een lastig uitgangspunt, begrijp ik voorkomen. Maar in dit geval kan het gewoon niet anders. Ja, want dat is toch wat mensen ook zeggen. Ik zie het op ons forum ook voorbijkomen. Het is te gek voor woorden, zegt iemand hier, dat de slager eigen vlees keurt... Um, en een beroepsverbod oplegt. Sancties zijn in principe voorstelbaar, maar een beroepsverbod door concurrenten? Vraagteken? Ja, kijk... Um... Bijvoorbeeld het Hof van Discipline, dat is deels advoca advocaten... maar het zijn ook deels rechters, ook de allerhoogste rechters. Ook leden van de Hoge Raad zitten erin. Dus in de praktijk werkt het eenvoudigweg niet zo. Er zijn regels waaraan je je moet houden. Als je er niet aan houdt, dan wordt er een sanctie opgesteld. En ja, dat is soms de zwaarste sanctie. Ja, nou, Sprong zei gisteren bij Paul Witteman nog meer. Hè, wat interessant was, sowieso zegt hij vaak interessante dingen. Maar hij zei ook van uh, die hele zaak tegen, en die zware straf ook tegen Moscovici. is eigenlijk ingegeven door een politiek motief, namelijk om aan teven te laten zien dat de advocatuur zich prima zelf kan uh, controleren. Uh, gelooft u dat? Nou, hij zei het allemaal iets, uh, iets voorzichtiger, maar uh, ja, het, het zou natuurlijk best kunnen... dat die gedachten die nu spelen over de toezicht uh, op de advocatuur binnen uh, het ministerie... Uh, dat die ze weerslag hebben gevonden in die terugprocedure. Dat men daar duidelijk heeft willen maken dat. Aan de andere kant, van, ja, als je de uitspraken leest, dan is het toch echt op dit individuele geval is er, uh, geoordeeld. En uh, lees ik daar niks van rechtspolitieke overwegingen in terug? Mm -hmm. Wat, ja, u bent duidelijk tegen wat, wat teven wil, de staatssecretaris. Nou, ik niet alleen. Hè. Ook de, de Raad van State heeft daar een heel duidelijk advies over gegeven. Die ja. zegt, van, ja, er is best wat te verbeteren... maar alsjeblieft, laat die advocaat het zelf doen. Ja, maar waarom niet gewoon een onafhankelijk toezichtsorgaan? Ja, dan kunnen we ook met z'n allen naar China verhuizen. En uh, dat willen we ook niet, volgens mij. Nee, maar goed, dat is toch ook een beetje charceren? Nee, de... dat is niet charceren. Kijk, dat zijn overheden die juist uh, uh, een vinger in de pap willen hebben... bij de mensen die, hen, uh, die, die de overheid zelf moeten controleren. Dat is gewoon een griezelig idee. Wij zijn de luizen in de pels van de rechtsstaat. En daar hebben we ja. absoluut geen bemoeienis van de overheid bij nodig. Maar ja, goed, dat, dat, ik bedoel, chirurgen worden gecontroleerd, slagers, ik noem maar wat. Dus... Ja, maar die, die chirurgen die opereren niet dezelfde overheid. Wat zegt u? Die, die chirurgen opereren en controleren niet dezelfde overheid. Dat is het uh, verschil. Nee, dat, ja, dat is het verschil. Het is ja. een essentieel verschil. Ja. Dus daarom moet, dat, uh, moet, dat, moet daar niet nog vanuit de politiek zeg maar, een, een orgaan boven worden gezet. Nee, weet het is ook een wereldwijd geaccepteerd fenomeen, hè? als je echt jezelf serieus neemt als rechtsstaat dan accepteer je ook dat je daar een hele kritische massa die advocatuur tegenover zet en geeft die adv advocatuur dan alle ruimte om die rol te vervullen. Hmm. Maar je kan ook zeggen van he, de, de, de, dan is het toch blijkbaar al is het dan maar aan borreltafels de schijn dat advocaten elkaar de hand boven het hoofd houden. Nou, misschien kan je dat door zo'n onafhankelijk toezichthouder juist voorkomen. Nee, ik denk dat daar Hoekstra terecht zegt van maak het maar wat transparanter, schrijf nou goede rapporten eh, breng ook in kaart wat voor klachten er zijn ingediend en eh, leg daar ieder jaar bijvoorbeeld verantwoording over af, zodat allemaal wel inzichtelijk is. Kijk, het is nu misschien wat lastiger te vinden. Het alles is tamelijk openbaar, hoor. het staat allemaal op internet. Maar uh, het kan helemaal geen kwaad om daar wat meer uh, verzamelde informatie over uh, te geven. Hmm. Um, wordt ook in deze uh, discussie vaak de zaken 2009 aangehaald. Hè? De advocaat Mohammed Enaid die uh, uit religieuze overwegingen niet wilde opstaan voor de rechter. Ja. of van discipline oordeelde toen dat hij dat recht had. Ja. Uh, de politiek was het daar niet mee eens en eiste een verandering van de advocatenwet. En in hoeverre is er dan nog sprake van een zelfcorrigerend vermogen... van de advocatuur, als de politiek zich dus ook met dit soort zaken kan bemoeien? Ja, het is er volgens mij nooit van gekomen van die verandering van de advocatenwet. En kijk, en dat kan de politiek nou net wel doen als zij de prijs opstellen... dat advocaten gaan staan voor rechters... wat 99,999 procent ,99 van de advocatuur ook keurig doet... en met alle enthousiasme, moet ik u zeggen. Dan zouden ze daar de advocatenwet kunnen, voor kunnen wijzigen, maar daar hebben ze blijkbaar toch van afgezien. Ja. En, en die zaak Moscovits, hè, die is toch heel erg in de openheid ook wel behandeld. Je zou bijna zeggen, transparanter kan het eigenlijk niet. Is dit dan dan een voorbeeld van hoe het dan in het vervolg altijd moet? Nou, moet wat mij betreft niet, maar het kan zo. Kijk, en uh, dit is ook zo'n uh, zo aanmerk wat nu uh, uh, uh, uh, uh, moet aftreden. Ik kan me voorstellen dat daar wat meer aandacht voor is... maar uh, aan de andere kant, het geldt eigenlijk voor alle rechtspraken... Hè, dat wordt, uh, de, de, de krenten worden uit de pap gevist... maar er zijn vaak de interessante dingen die wat lastiger liggen worden... Uh, niet, niet belicht door de media... Ja, is het zo dat, want dat is toch wat veel mensen ook op onze site zeggen... Uh, die zien daar toch meer achter, achter die schrapping van Moskovits dan alleen maar de regels die hij overtreden heeft. Namelijk jaloezie van collega's wordt dan genoemd. Ja, weet u, het is altijd heel verleidelijk om in complotten te gaan denken... maar nogmaals, lees dan eens goed die uitspraken door en kom dan tot je oordeel. Ja, met andere woorden, er zijn echt wel wat dingen gebeurd... waardoor die schrapping terecht is, zegt u eigenlijk. Nou, er ja. zijn dingen gebeurd waar die in ieder geval sanctie rechtvaardigen. Ja. Mm. Hij uh, mag geen advocaat meer zijn. Uh, hij gaat nu drie maanden zich beraden op wat hij allemaal gaat doen. Uh, blijft natuurlijk wel een publiek figuur, een BN'er. Kan hij uh, vanuit die positie ook de advocatuur nog schade toebrengen? Weet ik weet ik echt niet uh, uh, hoe jij dat zou kunnen doen. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, nee, dat verwacht u ook niet. Nee, dat verwacht ik helemaal nee. niet. Nee. Zullen we eens kijken wat Kijk, als ik uh, zou zeggen. Hij heeft zegt altijd dat hij met heel veel passie het vak van advocatuur heeft, uh, heeft beoefend. En dan zou ik het heel vreemd vinden als hij dan nu dat, datzelfde vak uh, waar hij zoveel waardering voor heeft gehad, zou gaan besmuren. Dat verwacht ik ook helemaal niet van hem. Hebt u mij mij gesproken of nog? Nee. nee. Ook geen berichtje gestuurd of zo? Nee. Nee. Oké, okay, uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden van uh, de stelling. Het is goed voor de advocatuur dat uh, Moscovici uit zijn ambt is gezet. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Geert-Jan van Oosten, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Advocaten. Um, is even kijken, dat is door uh, ruim 1500 mensen intussen gedaan op onze site. 59% is het eens met de stelling, 41% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag Jurgen en andere meneer. Uh, eens met de stelling? Meneer Moscovici is herhaaldelijk gewaarschuwd. Uh, hij heeft ook een grote mond. Het is een clevere, zeer clever man. Een aardige man. Arrogant ook. Uh, maar die man, denk ik... dat hij um, eigenlijk geen zin meer in zijn job heeft. En dat weet hij goed te verbergen. Want ik heb ook bij, van, van andere collega's... al eerder in programma's gehoord... als, als het ook het morgen... dat meneer uh, heel veel met dames bezig is. En de tv-wereld. En ik denk dat hij daar zijn in op heeft gezet. En daarom hmm. zo... Ja, enigszins bij mij het gevoel gelaten overkomt uh, oh. en, en daar toch mee bezig is. En ja. zijn advocatuur, zeg maar, dat, dat uh, zeg maar weet te verbergen dat hij daar geen ja. zin mee heeft. Dus u zegt eigenlijk het is goed voor de advocatuur dat hij, dat hij uh, weg is dan nu. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met een Ik ben het oneens met de stelling, want ik vind het wel heel erg scheef. Uh, je zet iemand uit zijn ambt, die in wezen, als je dan A zegt, zegt dan ook B... en wees dan zo flink om dan een aanklacht in te dienen... van uh, we gaan u daarvoor veroordelen of daarvoor aansteken. Want als je crimineel bent, dan moet... Dan moet je ook veroordeeld worden. Stel dan nou dat jij je vrouw vermoordt. Dan zegt de NCRV: die zegt, Nou, jij mag uh, geen uh, verslaggever meer zijn. Mm. Dat is een reden, maar er komt toch de rechter er nog bij om je dan te veroordelen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar, ja, maar, maar kijk, dat is juist het punt in de, in de advocatuur: dat, dat ze daar blijkbaar een. Of dat hebben ze duidelijk een instelling die, die elkaar dus in de gaten houdt. En zegt: van: Nou, jij gaat nu over de, streef, uh, over de schreef, want je hebt de regeltjes uh, niet, uh, niet goed gehanteerd. Ja, iedereen houdt elkaar tegenwoordig in de gaten, maar dat er iemand dan nog boven staat. Kijk, als jij iemand veroordeelt, dat je zegt van, hup, dat mag niet meer. Dan moet je ook meteen zo flink zijn om te zeggen van, nou, je bent lid van een criminele organisatie of je hebt dat Oeh. gedaan en we klagen je daarvoor aan. Je kan niet van twee walletjes eten. Nee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met de uh, ben uit Breda. Zeg maar. Met, ik ben het eens met de stelling. En uh, wel hierom, uh, de man heeft een arrogantie van hier tot, tot Tokio, Want zelfs gisteren bij uh, Echthiel Boulevard speelt hij nog uh, de, de, de, het land dat geslacht is. Uh, ja. Terwijl hij, hij had zijn goede wil kunnen tonen door iets aan de administratie te doen... De, de mensen terug te betalen, maar dat heeft hij allemaal niet gedaan. Nee. Maar nu even voor de advocatuur in het algemeen. Is het ja. goed dus dat hij, dat hij niet meer advocaat mag zijn? Wat zegt u? Dat vindt u goed dat hij niet meer advocaat mag zijn? Jazeker, ja. Zeker. ja, ja. Okay. En, en het zelfreinigend vermogen van de advocatuur, daar, daar geloof ik in. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, uh, Baar ba naar Rotterdam. Ik denk dat het juist niet goed is voor de advocatuur dat Moskowitz uit zijn ambt is gezet. Want hij was, zoals gezegd, een uitstekend strafpleiter. En dat verheft juist het aanzien van de advocatuur. En wat betreft wat uw gast zegt, ja, dat de advocaten zichzelf. Uh, moeten beoordelen, dat is natuurlijk zo. Maar dat neemt toch niet weg dat er een schijn kan gewekt worden van partijdigheid en van beroepsjaloezie. Want een zo succesvol en bekwaam iemand uh, lokt onwillekeurig ook uh, vrees uit bij zijn vakgenoten en jaloezie. Ja. En er staat in de Bijbel: vermijd ook alle schijn des kwaads. En deze constructie, die roept toch in dit geval, althans, die schijn een beetje op. Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Hallo. Hallo. Hallo. Zeg maar. Goedemiddag. Uh, ik ben het eens met de stelling. En in tegenstelling tot uw uh, uh, regisseur ben ik niet de doktersartuurverleeuwen, maar gewoon Arthur artuurverleeuwen. <laughs> en daar, <laughs> daar waar uh, Moskovits altijd op het scherpst van de snede uh, qua populariteit uh, opereert, heeft hij nu de regels overtreden. En ik vind als mensen de regels overtreden, uh, mm. zeker voor mensen die zich uh, met de wet bezighouden dan moet daar ja. terecht zelf straf voor staan. Uh, Teven zegt, van ja, uh, al die advocaten die de kamer in de gaten houden... en, en uh, op het matje roepen, dat moet anders. Daar moet iets van, o, van de overheid boven worden gezet. Wat vindt u daarvan? Nou, dat hoeft niet als advocatuur nu blijkt... dat ze zichzelf uh, keurig uh, in de hand kunnen houden. En ik denk dat dat ook een van de redenen is... dat er nu zo opgetreden wordt door ja. de rekening. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, Ja, goeiemiddag. Dag Jos. Dag, eh, Nou, ik vind eigenlijk, die man moet gewoon een tweede kant hebben. Die moet gewoon een goede boeder hebben. En ik vind gewoon dat hij verder gewoon moet doorgaan met zijn hand. En dan heb je die man die er gisteren op die televisie was... die zit er alleen maar in een vuistje te lachen. En ik vind het eigenlijk helemaal niet kloppen. Nee. Zo, nee, zo zit ik... Eh, ja, zo denk ik erop. U staat aan de kant van de Moskowitz overduidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag meneer, u spreekt met Spijk uit Arnhem. Ik sta niet aan de kant van de Moskowitz... Ik vind dat deze meneer de advocatuur een beetje heeft beschaamd. Als je een goed advocaat bent... dan ga je niet in van die rolprogramma's zitten zoals Boulevard. Daar hoor je niet thuis. Daar heb je te veel voor gestudeerd. Je moet je ambt hoog houden. En deze meneer vond zichzelf wel heel erg interessant. En hij, vond, hij deed alle mogelijke moeite om zelf maar in beeld te komen. Oh, hij zegt alles. Van, ik hij... heb daar juist uitgelegd hè, hoe het recht af en toe werkt. Wat zegt u? Hij heeft daar, juist zegt hij, uitgelegd hoe euh, zaken dan in elkaar zitten. Ja, maar hij hoort daar helemaal niet thuis. Nee. Als je een advocaat bent, dan hoor je niet in zo'n programma te zitten. Een, de advocatuur is geen showbusiness. Nee. Nee. Hij, hoort gewoon zijn, hij hoort gewoon bij zijn eigen ambt te blijven. Hij brengt schade aan het ambt. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag. goeiemiddag. Goeiemiddag. Um, ik ben het zeer ongezettend de stelling. Want hij is geen crimineel. Nee, maar dat heeft ook niemand beweerd, toch? Nee, dus is, uh, ik sta aan de kant van Moscovici. Maar goed, hij heeft dus wel een aantal regels... die zeer essentieel zijn in zijn vak, uh, overtreden. Hij heeft, kans gekregen, later, hij, heeft, die... hij heeft de kans gekregen om dat te verbeteren. Dat heeft hij niet gedaan, zegt die, uh, die, uh, die terugcommissie? Nou, dat heeft hij uh, naar mijn idee wel gedaan. Hij heeft alles keurig netjes uh, uh, gedaan wat hij moest doen. Weliswaar wat later. Maar er zijn wel meer bedrijven en mensen die dat, uh, die dat doen... En die worden niet zo op de vingers getikt. Dus ik vind de straf veel en veel te zwaar. En uh, uitzetten uit het ambt is, uh, is niet nodig geweest. Hij had, zou er best een andere straf kunnen bedenken. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, De Jong Amersfoort. Ik denk dat alleen een rechter iemand mag veroordelen. Maar het is in de advocatuur uh, zo geregeld. Uh, Overzitten er ook rechters in die, in die uh, raad, toch? Ik vind dat tuchtcommissies... De boel een beetje op orde kunnen proberen te houden, maar het echte veroordelen moet door een rechter gebeuren. Dus dan zou je in dit geval zo'n zaak, ook als het een advocaat betreft, gewoon via de strafrechter moeten afdoen? Ja, en in principe veroordeelt, veroordeelt hij zichzelf wel. Ja. Oké, okay, dank u wel. Dan gaan we zo nog even voorleggen een Geertje van Oosten hoe dat werkt, eigenlijk waarom dat niet gebeurt. Stand.NL, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. U spreekt me vandaag, goedemiddag. Goedemiddag, van Dijk. Uh. Hmm. Ja, dat kan ook. Valt weg. Slechte telefoon. Uh, Stam.nl. Hoi, oh. kon ik nog reageren? Ja, zet die radio even wat harder, want we horen je niet piepen. Oh, nee. Hi. Hey, even, is het beter even, even. zo? Ja, is beter. Ja. Oké, okay, ja, ik, ik, heb, ik, ik lees net een stukje. Zij die zonder zonder zijn werpen, die is er steen. Die, die advocaat heeft allemaal zelf boter op het hoofd. Ik, uh, Nee, het is een... Uh, Geselecteerd clubje wat, wat wat boven de wet wil gaan staan en op die manier ook uh, Bram en, uh, als voorbeeld uh, als, als lam. Uh. U denkt wel degelijk ja. dat er de jaloezie de métier tuurlijk, is. Tuurlijk, tuurlijk, ja, Nee, dat is gewoon, dat is gewoon, dat, ja, dat is gewoon. Dat, dat kunnen de mensen gelukkig zien ook, hè. Ja. En en dan we bij een uitzending. Ja, ook ook die. De arrogantie en de buigendheid zoals die ook spreken, Want wij begrijpen dat het natuurlijk allemaal natuurlijk niet, hè? Nou, dus, ja, heb, maar wij begrijpen dat allemaal niet. Daar hebben wij natuurlijk niet voor gestudeerd. Denk dat, denk dat dat, ja. Oké, okay. uw lijn is ook niet al te best. Dus ik ga hem afbreken. Dank u wel uh, voor het bellen. Uh, overzicht van de Ooster. Volgens mij niet gezegd. Uh, hij heeft gewoon gezegd, nou hoor, de, de hij heeft de regels overtreden en verder niet uh, veel oordelen over de man zelf gegeven. Behalve dat het een hele goede advocaat was, toch? Meneer Van de Ooster? Ja, dat heb ik volgens mij ook gedaan, inderdaad. En ja, dat punt dat komt toch een paar keer terug, hè? Dat in het vuistje lachen. Dat, uh, dat zie ik helemaal niet, moet ik u zeggen. Ook niet uh, als ik met collega's erover spreek. wat iedereen het over eens is dat het een groot drama is voor de man... Uh, die inderdaad uh, de dus lust in zijn leven was en buitengewoon getalenteerd was. En het is natuurlijk ook niet goed voor de advocatuur. Daar hebben we het ook al uh, over gehad. Maar ja, het gaat nu eenmaal om de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Ja, als je die overtreedt, dan kan je een sanctie verwachten. Hoe tragisch dat ook is. Ja. Um, de, de, de, de mensen, er waren een paar meer mensen die zeiden... van ja, als er dan zoiets aan uh, de hand is en geconstateerd wordt... door een, uh, nou ja, eventueel een, een, een terugcommissie, uh, werd dat dan genoemd... Uh, waarom wordt het dan vervolgens niet na, via een strafrechter afgedaan? Kijk, in het tuchtrecht gaat het om of je de tuchtregels hebt, uh, hebt overtreden. Al dan niet. In het strafrecht gaat het over of je de strafregels hebt overtreden. Dat is een hele andere procedure. Ja. En uh, daar is gewoon geen sprake van. En het is wel degelijk een rechtelijk college. Weliswaar tuchtrecht. Maar uh, onafhankelijk en onpartijdig. Er zit ook rechters in, hè? want daar twijfelt ja. iemand nog over. Ja, ja. niet tenminste hoor. Niet alleen advocaten, maar dus ook gewoon ja. rechters. Precies. Ja, precies. Ja. Um, nou ja, en, en dan toch, nou ja, we hebben het al even gehad over die, die jaloezie. Maar dat is één ding. De schijn van partijdigheid, zegt iemand, die moet je toch altijd uh, voorkomen. Dus een, een, ja, een, een, een instituut daar nog boven zetten kan helemaal geen kwaad. Ja, het kan dus wel kwaad, omdat er, uh, het voorstel wat er nu ligt, dat die, dat college wordt benoemd door of namens de minister. En daarmee dus een vinger in de pak krijgt binnen die advocatuur en dat moeten we absoluut niet willen. Nee, want dat, dat, dat is dan, eigenlijk van, dan ga je van kwaad tot erger, dan wordt het erger dan het nu is, denkt u? Ja, dan wordt het veel erger. Kijk, wij moeten echt nogmaals volledig onafhankelijk... we, kunnen, we moeten alle pijlen kunnen richten op diezelfde overheid... en daarmee niet vrezen hebben van als we dat doen... dat we later nog een keertje worden teruggepakt. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, u hebt zelf nu een mailtje gehad dat er, dat er dus controles op de kantoren komen... Ja. En, en dat anderen van die, van die uh, openheid meer wat, wat uh, Hoek zou bepleiten? Ja, ik verwacht dat er veel meer werk gaat worden gemaakt van de rapportage ieder jaar. Dat duidelijk kan worden gemaakt van hoeveel klachten zijn er ingediend, gediend, waar gaan die klachten over en hoe zijn ze afgehandeld. En dat zou de deken dan gewoon moeten doen? Ja, en nogmaals, het gaat heel erg goed met dat toezicht. Hè? Dat heeft Hoekstra ook kunnen constateren. Het kan beter, maar het gaat al heel erg goed. Ja. Goed zo. Uh, dank dat u meedeed in het Stam.nl. Geert-Jan van Oosten, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaat. U kunt blijven reageren op deze uh, stelling via de site uh, bijvoorbeeld. Kijk even wat daar gebeurd is. 1650 mensen intussen hebben gestemd. 59% is het eens met de stelling. 41% is het oneens. Het is goed voor de advocatuur dat Moscovici uit zijn ambt is gezet. Dat is die stelling. Um, zometeen na twee en is er Dit is de Dag. Zijn ze er allebei, jongens? Hebben ze allebei zien lopen in de wandelgangen? Ja, Elsbeth en Thijs zometeen van de EO na twee uur. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Ja.